Acht uur, Lot Levin met het NOS-journaal. De VS voert importheffingen ter waarde van zo'n 60 miljard dollar in... op producten uit China. President Trump heeft daartoe een decreet ondertekend. Hij wilde in zijn ogen oneerlijke handelspraktijken van China aanpakken. Volgens Trump maakt China zich schuldig... aan onder meer diefstal van Amerikaanse technologie. Voor welke producten de heffingen gaan gelden is nog niet bekend. Daar gaat het Amerikaanse handelsagentschap zich de komende twee weken over buigen. Bijna 200 mensen hebben aangifte gedaan tegen D66-leider Pechtold... omdat hij een appartement dat hij heeft gekregen... niet heeft gemeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van de Post online. Vermoedelijk is er een verband met een kant-en-klare aangifte tegen Pechtold... die op internet circuleert voor ambtelijke corruptie en valsheid in geschriften. Het OM bestudeert de aangiftes en kijkt of een strafrechtelijk onderzoek instelt. De Britse agent die onwel raakte na de aanslag met zenuwgas op een Russische dubbelagent in Salisbury is uit het ziekenhuis ontslagen. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. Volgens de BBC zei hij bij het verlaten van het ziekenhuis dat zijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn. De Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter liggen nog steeds in het ziekenhuis. Of ze ooit zullen herstellen is niet duidelijk. Atleet Usain Bolt heeft in ieder geval Olympisch kampioene Esmee Visser... een fles champagne opgestuurd. In aanloop naar de winterspelen daagde Bolt atleten uit... om op het podium zijn kenmerkende overwinningspose te maken... in ruil voor een fles champagne. En onder andere Visser deed dat na het goud op de 5000 meter. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat motregen vallen. De temperatuur daalt naar 4 of 5 graden. Morgen eerst bewolkt en lokale mistbank. Verder ook zon en aan zee later op de dag kans op wat regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. In Kunststof praat ik vandaag met fotograaf Hannes Walraven. Hij is niet alleen fotograaf, hij uh, houdt zich ook bezig met, met het geluid. Hij is audiograaf, geluidskunstenaar. Is hij eigenlijk min of meer onder druk geworden in de eerste instantie? Soms komen er uit uh, vervelende en verdrietige dingen uh, hele mooie dingen voort. Uh, want hij werd uh, in 2004 uh, eigenlijk bijna van de ene op de andere dag... of van de ene op de andere week, moet ik zeggen, werd hij blind... Een uh, erfelijke oogziekte. De oogzenuwen die stierven af. Hè? Dat, ja. dat was wat er uh, gebeurde. Je hebt daar een boek over geschreven. Over dat proces. Hoe je daar doorheen bent gekomen. En waar het uiteindelijk naartoe is gegroeid. In uh, het boek De Blinde Fotograaf. Een heel interessant relaas. Een heel persoonlijk relaas ook waarin, ook. waarin je ook beschrijft. En zonder medelijden op te willen wekken. Uh, over de paniek die je overviel op het moment dat jij gewaar werd van de ernst van de aandoening. Namelijk dat jij helemaal blind werd op 2 na, geloof ik. Hè? Nee. Die 2 procent, moet ik die eigenlijk noemen of moet ik die helemaal niet noemen? Nee, kun je prima noemen, omdat dat, dat zegt ook weer het een en ander... omdat ik dus nog uh, licht donker kan waarnemen. En het is ook niet zo dat ik uh, zie, maar dat ik wel uh, waarneem... En dat is toch weer, weer een groter verschil met degene die stekenblind is. Dus, ja, uh, en, uh, daar zit dus, een lichte associatie nog bij je. Zou ik het zo kunnen noemen? Ja, ja, ja. Nu bijvoorbeeld, ik, nou nu ja, wij hier ja, zo ja, zitten. Ik zie jou niet, maar. Oh, dat toen, is wel heel jammer, zeg? Ja, hè? Ja, ja. <lacht> nee, maar, ik ben echt heel toen, bijzonder om te zien. Nee, maar ik ga ik ik je alles ik, wijs maken. Ik, nee, ik had jou kleiner verwacht, maar waar ik dat vandaan heb, weet ik niet. Nee, ik ben een reizige vrouw. Ja, ja, nee, toen we elkaar aan de hand gaven. Nou ja, je bent ietsje. Uh, kleiner dan ja. ik. Ja, ik ben 1,78. Dat, dat scheelt niet zoveel. Dus, uh, maar dan weet je ook niet hoe hoog je hakken zijn vandaag. Dus dat, uh... Ja, ik heb expres sneakers aangedaan, want die ja, maken dan geen geluid. Die maken geen geluiden. Dat dan ik, dan ja. kan ik ontsnappen nee. aan Hannes Walraaf. Ja. <lacht> oh, maar, oh, ja. maar even terug naar ja, dat ja. moment dat je dat ontdekte. Hoe... Want jij hebt het over paniek. Sterker nog, jij schrijft ergens in je boek... op een gegeven moment was ik zo in paniek... dat ging ik op de grond liggen. ja. Yeah. En uh, je probeert dus dan in die wereld... Um, ruimte is je ontnomen. En hou vast in ruimte. Dus je hebt in het begin ook niet een idee van wat zijn afstanden. En als je dat niet hebt, dan weet je ook niet... wanneer je met je knie weer ergens tegenaan knalt. Dat soort vaardigheden zijn ook weer vaardigheden... die je op den duur... Uh, Zult leren, maar in het begin heb je dat niet. Nee. Dus je bent opeens uh, van een plank het diepe in uh, geduwd en dan moet je maar zien te redden. En, uh, uh, wat uh, was de paniek die je daarbij overviel? Dat je viel, dat je. Dat, dat je, je de, de, de grond onder je voeten kwijtraakt, dat er uh, bij het uitstappen uit de tram. En bij het uh, oversteken met je stok... een auto niet afremt maar pas op het laatst met gierende remmen... dat je dan wel aan de overkant weer op de stoep staat... met trillende benen. En dat je denkt... Nee, niet, dan denk je namelijk niet meer. Dan is nee. het alleen nog onderbuik van... Ik, ik, ik, ik, heb, ik deal nu met angst. Dus je hebt gewoon bibberende benen dan... Ja. dan uh, ja, het duurt dan een kwartier en dan begint weer wat rust terug te komen. En dat je dan denkt, ja god, ik sta hier alleen. In die tijd had je nog niet de smartphone zoals je die nu hebt. Dus bellen heeft dan ook nog geen zin. En op een bepaald moment moet je dan weer terugkeren tot uh, ja, de, de, de, de, de, re, de realiteit. Ja. En dan denk je, ja, nou ja, ik ga maar weer lopen. Dat dus, is paniek, maar ja, het gaat ja. ook over somberheid, dit boek. Het, heeft ook, het behandelt ook wel, nou ja, laat ik het zeggen, het klinkt nou heel erg alsof ik een arts ben, ja? maar vormen van somberheid. Hè? Je beschrijft hoe je avonden uh, heel veel wijn moet drinken om je, om je naar de nacht te brengen. Je beschrijft hoe, hoe moeizaam het eigenlijk is om te wennen aan het idee dat je alles kwijt bent. Ja, maar dat beschouw ik achteraf gezien ook meer als soort momentopnames die ook een uh, uh, in, in, in, in, in deel innamen in dat hele proces. En uh, dat, dat waren dan de vertwijfelingsmomenten. En Wist je dat, op dat moment dat, dat je in zo'n vertwijfelingsmoment zat dan? Of was je echt wanhopig? Nou, uh, nee. Dat, uh, ik, ik beschouw het en uh, denk dat ik het ook in het boek zo beschrijf... als kortstondige uh, momenten en... Uh, dat je dus inderdaad dan... Mm, s ochtends na een aantal uh, uh, rijke en uh, ja, hele visuele dromen... Uh, jezelf weer moet confronteren met, met, met die duisternis. Dat, dat, dat was een heel confronterend moment. Ja. En dat was af en toe ook lastig... Om dat ook weer een plaats te geven van dat je dan juist na een nacht eh, waarin je ziend was, oor, door, door en dankzij die dromen, dat je dan weer eigenlijk weer een beetje zo zoekend in, in je huis de weg moest vinden. Ja, en, eh, weer uh, aan, aan die nieuwe realiteit moest wennen. Nou, uh, ja. Je beschrijft ja. ook hoe je vrouw uh, een tijdje zelfs ergens anders is gaan wonen, omdat ze er toch wat tamelijk gek van werd. Ja, toen werd het haar iets te veel ook. En, uh, dat begrijp je ook. Dan, ja, nee, dat was uh, um, ja, dat, uh, acceptabel, of hoe moet je het plaatsen? Ja, dat, uh, um, zij had natuurlijk uh, een groot deel van de hele mantelzorg op, op, op zich genomen. Ja. En um, toen was zij dan een tijdje niet... En, dan ontstaat, of dat. Er was altijd al een behoorlijke grote kring van mantelzorgers. Ja. En, dus dat was. Uh, dat viel me ook op in het boek. Veel zoon mensen met en wie? dochter je... en vrienden. Ja. En die had weer. Dit kan ik voor je betekenen. Die zei weer van. Nou, ik rij even uh, uh, daar naartoe. En uh, bel me maar op als ik uh, uh, op, op de werkruimte iets kan ordenen. En, uh, en dus. Uh, dat, dat voelt wel als een heel warm, sociaal bad. En voor mij wel, is dat ook heel belangrijk ja, geweest. Je zegt ook in, in je boek een paar keer van... ik moest eruit, ik wil niet achter de geraniums zitten. Terwijl het risico eigenlijk het allergrootste is... dat je achter de geraniums gaat zitten. Ja. Ja. Want het is eigenlijk nou ja. it, it, it is een jungle buiten. Maar ja, misschien is dat, dat een beetje aansluiten op je vraag van toen net... Dat dat een latente angst zou kunnen zijn. Dat ik opgesloten zou raken. En dat dat ook een gevoel is geweest. wat mij wel eens overviel. Een opgesloten gevoel. Hè? Ja. En um, dat ik uh, dat vanaf het begin uh, ook echt wou doorbreken. En. Ja, eruit. En, ja, en ik heb er heel bij mee gehad. dat ik heel snel dus weer op zoek ging van uh, hoe kan ik me uiten, waar kan ik vorm vinden... en dus door dat geluid en dan vervolgens ook door uh, projecten die ik op poten kon zetten... Ja. en zeker ook zo het maquetteproject waar ik uh, uh, uh, ontdekte... van hoe je ruimtelijkheid ook weer tastbaar en auditief kunt maken... En dat waren ook dan meteen ook weer dingen... waar ik ja, iets van vier, vijf jaar intensief aan heb uh, en kon, zo, kon blijven werken. Ja, zo, heb je, zo heb je op allerlei projecten uh, gestort. Uh, met steun van je vrienden. <coughs> en ook een van je nieuwe vrienden uh, uit die periode hangt aan de telefoon. Cabaretier Vincent Bijlo. Goedenavond, Vincent. Ah. Hey. Hello, Hello, Vincent. <laughs> oh, Hallo, Petra, Hallo, Hannes. Dag, Vincent. Vincent, jij, weet jij nog hoe jullie eerste ontmoeting eruit zag? Ja, dat was een, een, een, een, een, een woensdag volgens mij. Ik was de dag daarvoor veel te laat naar het café geweest. Ik had zo'n enorme kater. Nee. En um, ik had s'morgens al een interviewtje gedaan met Radio Rijnmond... waar ik mij helemaal niets meer van herinner. De taxirit naar Hannes, toen weet ik ook niet meer niks meer van. Maar uh, uh, onze eerste ontmoeting kwam voort uit. Hannes had mij gebeld. En ik wist dat hij eh, blind was geworden, want ik kende hem als fotograaf. Ik wist van zijn geëngageerde manier van eh, fotograferen. En uh, Hij belde mij op en hij had me gevraagd... kom eens, wil je eens langskomen om mij om, om, om wat, wat, wat tips en trucs te leren? Dus dat heb ik toen. Dat, dat is onze eerste ontmoeting geweest op die dag. Ik trok wel snel weer bij hoor, want anders had haring gehaald. Ja. Dat helpt heel en, uh, goed, hè? Tegen een kater. Dat helpt altijd enorm, ja. Ja, ja. Uh, ja. Uh, uit het boek begreep ik Vincent hè, dat het er vaak over ging tussen jullie het verschil zeg maar tussen blind geboren zijn, zoals het bij jou is, en blind worden, plotseling blind worden op latere leeftijd. Ja, want dat is natuurlijk een, een enorm verschil. Kijk, wat Hannes heeft bijvoorbeeld gigantische plattegronden in zijn hoofd... die hij ook al lopend kan maken. Hij kan dus een, een kaart ontwerpen... terwijl hij aan het lopen is. Nou ja, dat kan ik dus gewoon absoluut niet. En ik heb ook... Uh, hij heeft een aantal vaardigheden... Die, die, die bij hem zijn gebleven natuurlijk... omdat hij uh, 51 jaar... Gezien met heeft. dat beeld ge, geleefd heeft. Ja. Dus die, die, die zijn er nog. Het omzetten van driedimensionaal dimensionaal in tweedimensionaal bijvoorbeeld. Dat is voor blind geboren, enorm moeilijk. Iets. En um, ja, hij kan dat gewoon, dat is een gave die die man heeft. Ja, anderzijds, jij beheerst het brayerschrift. En dat is iets wat uh, heel moeilijk is te leren op latere leeftijd, begrijp ik. Ja, dat kunnen ze niet. Nee. Dat, kunnen... Ja, dat kunnen ze die, niet. Die, die tweedehands die kunnen dat nee, niet. Nee. Maar waarom eigenlijk niet, vraag ik me dan af. Of zit je dat nou heel erg nou. voor jezelf te houden, dat nee. hele breien schrift? Nee, het, het schijnt zo te zijn... Ja, ik wil het een best leren hoor. Maar het schijnt zo te zijn dat rond je 14e levensjaar... klappen er een aantal deurtjes dicht in je brein. En dan worden een aantal vaardigheden steeds moeilijker om te leren. En daar is breien er een van. Dus het, het is al. Op de een of andere manier mogelijk, maar het gaat, het gaat heel langzaam. En Hannes was ik gewoon te lui om het te leren. Ja, dankjewel. <laughs> Hannes, die schrijft daarentegen: Omdat ik mij beelden kan herinneren, ben ik beter in staat mijn blindheid te compenseren en ermee te leven. Dus in het dagelijks bestaan, begrijp ik dan, Aha. is het veel makkelijker, want die man heeft gewoon een hele opslag in zijn hoofd. Dat heb jij niet. Nee, ja, het is altijd wie is het blindste? Wie, wie heeft het makkelijkst? Wie is het zieligst van jullie twee? Je, wie, is, wie is de grootste? Nee, uh... nee, ja, nee, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn er natuurlijk verschillen. Ja. Ik heb die, die hele opslag niet, maar ik, kijk, wat, wat me, ik heb nooit iets hoeven verwerken. Dat is natuurlijk ook een enorm voordeel. Ja, je hebt neem. die rouwperiode niet gekend? Nee, die heb ik niet. Die, die, die, ik, ik, ik, ik, ik weet niet anders dan dat dat zo is en dat anderen wel kunnen zien. Sterker nog, ik, ik heb het tweelingzusje en die is dus uh, die is anderhalf uur na mij geboren en zij kan wel zien en ik heb heel lang gedacht dat het een soort natuurlijke ordening was dus dat, dat, dat de natuur het zo bedacht had dat, dat ik dan blind was en dan kon ik namelijk gewoon op alle geluiden en gehoor en, en zij was dan voor het zicht ja maar dat is niet zo <laughs> ik, ik, hoor nu, ik hoor nu dat het niet zo is. Wat ik, wat ik altijd heel fascinerend heb gevonden uh, aan jou, Vincent... Is, is dat jij een hoge mate van melodieusheid in je stem hebt. En dat moet toch wel iets te maken hebben met dat je blind bent. Wat, wat denk jij, Hannes? Ja, ik luister heel graag naar zinkt, de stem. Hij zingt, hè? Ja, ja hij, hij, heeft, hij heeft zang in zijn stem... Hij gebruikt, of Vincent, die gebruikt echt naar het stopwoordjes. Daar zitten ook geen hms of uh of us uh in. Slordigheid. Nee, dat is echt, uh, ik ben jaloers op zijn uh, taal. Dus, uh, Misschien nee. kunnen we daar en, dan nog en, even aan werken. Ja, ja, en hij is, zoals we het er net over hadden... op, op zo'n breie papier is hij razendsnel. Dus ja. hij, hij leest zoals jouw ogen zien ook een tekst lezen. Zo ja. doet hij dat. En dat is voor mij is dat, uh, ja, niet te doen. Dus daar uh, ben ik te oud voor. Gewoon. Nou ja, ah. goed, sommige dingen moet je accepteren. Uh, <kwijden> Hannes, uh, Vincent Hannes die heeft zich ontwikkeld tot audiograaf. Uh, jij heb je ook in het theater heel veel bezig gehouden met, met geluid. Met, uh, ook met geluidstheater, zeg maar, hoorspel 3.0. Uh, iedereen ja. zegt altijd: dit is de tijd van de beeldcultuur. Is het zo langs hand ook de tijd voor, van, van de geluidscultuur? Ja, want elke, elke ontwikkeling loopt natuurlijk een tegenontwikkeling uit. Uh, dus uh, mensen vinden het ook zeer interessant om in geluid te denken. Uh, er is een documentaire over uh, mij en mijn vrouw Mariska gemaakt en daar komt dus scène in dat ik met mijn broer ...naar treinen uit Luxemburg... ...die we zelf hebben opgenomen uit 1977 laatste Dat klinkt behoorlijk... <lacht> ...autistisch en wereldvreemd <lacht> ...maar dat is het niet. Nee, dat het is... Het is wel goed <lacht> dat je het erbij zegt. Ja, ik zeg dat er maar even bij. Je hoorde me al de mensen gaan denken. <lacht> <lacht> Twee blinde oude mannen die... Nee. De treinen zitten te luisteren. Ja, okay. ja treinen uit Luxemburg. Nee. Uh, maar, wat ik dus wat ik aan reacties hoorde... ...dat mensen dat, die vinden dat echt ontzettend leuk... ...en die... Um, die, heel veel mensen zeggen eigenlijk ook dat je met geluid... dat merkte ik ook toen ik, ik heb de DAF van oma Bijlo laten rijden... in mijn voorstelling, die hebben we in 1976 opgenomen. Dus je laat elk jaar, laat, elke dag laat ik die DAF op het podium rijden, zou ik maar zeggen. En er zijn mensen die, die kennen dat geluid. Die zeggen, ja, oh ja, mijn oma had ook zo'n DAF... en als ik die, die DAF hoor, dan raak ik meteen de handcreme die ze droeg. En ze had uh, mentos altijd in die auto. Dus dan wordt er een enorm spectrum aan beeld en aan reuk en aan, aan, aan, aan stemmingen wordt opgeroepen door zo'n geluid. En uh, ik hoop dat dat, en dat, dat moeten wij natuurlijk, daar moeten wij enorm aan gaan werken, Anders, dat dat geluid een veel prominentere plaats inneemt naast de, de, de beeldcultuur. Want het, het, het, meer geluidskunst. Het het hele, meer geluid... Ja. ja, maar de, ik heb het idee dat... Uh, ik ben ook wel naar uh, programma's van jou geweest, Vincent. Dat heet dan Hallo, Hallo, Wie stinkt je zo? Nou, dat, dat is een zin oh ja. die heel Nederland af kan maken natuurlijk. Is dus Heel sterk hoorspelgericht, noem ik het nu maar. Hè? Er zaten heel veel van die ja, elementen ja, in. Ja. Heel veel herkenning. Ik heb het idee dat Hannes Walraven nog verder gaat. Hij zit hier gewoon naast me hoor, maar mm. ik zit even over hem te kletsen. Mm. Die zoekt nog naar verdere vormen van kunst, hè? Daar zit nog meer onderzoek in. Zie jij dat zelf eigenlijk ook zo? Uh, ja, wat, wat Hannes namelijk doet met zijn geluidskunstwerken, uh, uh, zijn soundscapes, is dat hij de, li de, de lineaire tijd loslaat. En dat is ontzettend mooi. Dat hij niet een, een, uh, zomaar een, een geluidsopname van, van A naar B, nu maken we een ritje met de trein en dan zijn we uh, van heel verschillende bussen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar hij. Hij laat het element tijd los. Waardoor, die, waardoor het echt een compositie wordt. Mm. En waardoor, je, waard, waardoor het echt ook uh, verheven wordt. Daardoor, daar wordt het kunst. En, uh, en, en veel meer dan, dan een registratie. Ja. Dank je wel, Vincent. Nou, graag gedaan. Ik, je hebt mooi gesproken. Prachtig. Nou, dank we zien u wel. elkaar morgen, Vincent. Ja, we zien elkaar absoluut morgen. Ja. Wat gaan jullie ja. morgen doen dan? We gaan iets leuks ondernemen. Oh, gewoon. met z'n tweeën. Twee, twee ja. blinde, blinde mannen. Twee blinde op pad, ja. ja. Hebben jullie dan allebei een stok op zo'n moment? Of ben jij de enige met een stok... Vincent die heeft toch al opgehangen, dus we kunnen even lekker... Nee, ik heb helemaal niet Oeh, opgehangen. Oeh, dat is dus heel <laughs> jammer. Hij kan ook stil luisteren, Vincent. Ik, Vincent, ik, heb, luister, jij is, oh, nee, heb jij een stok? Wat, ze even toch, uh, to, hij mocht toch niet stemmen voor die sleepwet, dus ik luister gewoon af. <laughs> nee. ha, heb jij een stok eigenlijk, Vincent? Ik heb een stok, maar die staat eigenlijk uh, 99 nee, nog meer van de tijd werkloos... Uh, uh, treurig in de gang te staan. Ik gebruik dat ding eigenlijk bijna nooit. Volgens nee, mij gebruik maar... jij de vrouw als stok, zeg maar. Jij vindt het nee, altijd ja. heel fijn om aan haar arm te hangen. Oh, dat is niet zo aardig voor mijn vrouw. <laughs> nou, Mark, dat is toch een heel... Dat heeft toch gewoon zin? <laughs> Dit. Vincent legt dan zijn hand op mijn schouder... Ja. Ja. En dan, dan trekken wij. Ik, ik, ik vooruit met die stok en. Uh, en hij erachteraan. Ja, en, zo. Ja. zo Zo sleep je het ook. Ik laat mij graag door Hansen begeleiden. Alles is mijn zelfrijdende auto dan, maar zeggen. Vincent, ik stel voor dat je nu ophangt. Dank je wel voor ja. dit gesprek. Oké, okay, dag. Dag, dank je. Vincent Bijlo was dit. Hij komt ook uh, veelvuldig veel voor in jouw boek, De Blinde Fotograaf, Hannes Balraven. En dat is omdat je eigenlijk heel veel aan hem hebt gehad. Ja. Hij heeft je heel erg geadviseerd in allerlei dingen. Met en tips en trucs. Tips en ja, trucs. Ja, wat, heel, wat hij heel nadrukkelijk zegt, wat in dit boek ook, ook voorbij komt... is dat hij houdt zich totaal niet bezig met blinde projecten, om het maar zo te noemen. En jij doet dat na nou, niet nee, heel veel. Hem, ik heb hem bij de maquette betrokken. En uh, daarin heeft... Uh, kijk, die... Die maquette, dat was een opdracht of het werd een opdracht van de Tweede Kamer. Hè, om de Tweede Kamer tastbaar te maken voor blinden en slechtzienden. Dus je tast met je handen door de Tweede Kamer. Je hebt een koptelefoon op. En daar waar je hand ligt en landmarks raakt. Ja. Poppetjes of een roltrap. Hoor je de opstartende roltrap. Maar je kunt weer op een knopje drukken. En dan hoor je Vincent, die aan de jeugd uitlegt hoe het politieke systeem in elkaar steekt. Oh ja, ja. Dus we hebben wel uh, samenwerkingsverbanden. En... Maar jij bent, nou laat ik het dan iets, iets, iets genuanceerder formuleren... jij bent veel meer betrokken bij allerlei projecten... die de toegankelijkheid van de wereld voor blinden en slechtzienden groter maakt. Zo ben je nu bijvoorbeeld nou, nou, bezig ja, we... met het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook samen met, uh, ja? met Vincent. Ja, zijn, stem, ja. zijn stem... Om, om, om samen te, daarover na te denken hoe je beeldende kunst toegankelijk kunt maken. Hoe je... Een Rijksmuseum toegankelijk kunt maken. En hoe, hoe je een je schilderij dat? toegankelijk kunt maken. Nou ja, kijk, mijn ideaalbeeld van het Rijksmuseum. begint eigenlijk al bij dat gebouw. Ja. Dus het liefst wil ik zo'n architectuur van zo'n Kuipers. dat wil ik even voelen. En uh, dat ik daar met mijn handen het gebouw kan verkennen. En vervolgens wil ik graag in dat gebouw. het liefst zelf de weg vinden naar een vermeer of na de nacht wacht of weet ik wat en, dat, dat gaat allemaal met de maquette ook dan gebeuren? Dat zou kunnen. Ik zou en, niet blinde mensen laten fietsen door die, onder, uh, nee. die ondergang. Nee, nee het wij, is zo druk daar. Ja, maar wij fietsen ook niet zo veel. Tandem ook niet. Nou ja, ik, ik, zit, ik zit graag uh, achterop. achterop die tandem, dus yes. dat wel. Maar je gaat dan zo'n museum ga je op maquetteschaal maken... en daar ga je dan allerlei... Ja, tactiele foefjes in, in doen waardoor. Bijvoorbeeld? Of, eh, of, of rijke beschrijvingen van, van een vermeer geven. En dat je dus. En daar is weer Vincent uitermate goed in. Om eh, iets, te, ja, iets te. Het gaat om verbeelding, hè? Om iets tot beeld te creëren. En. Eh, dus ik had laatst ook een bezoek aan het Amsterdam Museum en ik kreeg echt een prachtig mooie beschrijving van een van die schuttersstukken. Ja. Hoe de notabelen uit die tijd met hun hoe noem je die kraag ook alweer? Hè? Die, ja, die, die witte, gevouwen, gevouwen, witte kraag. Ja. Hoe, hoe ze daar ook echt richting schilder staan opgesteld. Dus na een tijdje begint zo'n beeld als het ware voor je oog te verschijnen en dat vind ik, dat vind ik een verrijking. Blijkt en... uit, uit dit soort dingen, Hannes, dat jij. Uh, het is, een, het is een, een lastige vraag, denk ik, maar goed. Stel hem. Uh, <laughs> uh, dat je vrede hebt gevonden met dat wat jou is overkomen? Nee. Nee, dat zou me niet lukken. Dus ik heb. Nee, dat niet. Maar, uh, kijk, Geen vrede? Als je... Nee, of acceptatie is ook vaker de vraag, hè? Heb je dat al geaccepteerd, die blindheid? Dan denk ik ook uh, dikke enzovoort. Maar, maar ik volg dat... niet acceptatie ik nee, voel vrede. Maar vrede. Vrede mm, wil mm, zeggen dat er niet boosheid is. Nee, daar, daarvoor heb ik te vaak ook momenten... dat, ik, uh, dat het misgaat. Of uh, dat ik een dip heb. Of dat het uh, even weer in elkaar zakt. Het, ja. uh, de, de dynamiek. Maar de dynamiek... Die heb ik wel nodig. Um, maar goed, je hebt, uh, je hebt geen garantie dat dat uh, zo zal blijven. Maar ja, met wie vergelijk ik me dan? Hè? Je kunt, uh, ja, ik heb ook inmiddels wat pensionados om me heen... die net zoals ik de AOW-leeftijd hebben bereikt... en die ook op zoek zijn weer naar een balans in hun leven. Bestemmingen, uh, ja, uitdagingen ja, wat, en ook kennen. Ja, wat zijn... Uh, of hoe leg je je lat in je leven om... Uh, een goed uh, uh, leven te leiden, ja, met uh, de nodige uh, ja vrede daarin. Ja, ja. Wij gaan zo samen aan de tegel werken. Oh, ja. want, we uh, samen. Dat gaan we samen doen. Maar wat mij wel opviel is dat je in de laatste pagina, dus ik doe dat in de laatste minuut, dat je ons nog even deel, me, mededeelt dat je ook nog een heel ernstige ziekte te pakken had. Waar je, nu, je hebt longkanker gehad en je bent daar nu in, voor in immuuntherapie. Ja. Dat was wel even schrikken, zo bijna de laatste pagina van het boek. Dat heb je expres zo'n beetje... Dat, dat wou ik buiten beschouwing uh, ja, houden. Ja, heel duidelijk. Ja, ja, ja. Je hebt nu ook nog maar 110 seconden, hoor, of 61. 61. Ja, dus dan ga jij beginnen. Ja, zeg maar, wat ik ook moet schrijven. Vision. Vision. Niets. Vision, hè? Nee, vision. Fishing. Ja, nee, vision. V i s i o n. Van visie? Vision. Oh, vision. Kijk, nu nou heb, nou heb ik al meteen een spelfout fout ja? op jou. Nee, ik zat helemaal het... in de vishoek. Nee, niets. Ja, nee, niets. Vis... Needs ja, needs no eye. No eye. To see. Ah ja, natuurlijk. Vision een... see. Uh, needs no, no, eye no eye to see. Het is een Iraanse kunstenaar, maar de naam is mij even ontschoten. Anostalraven. <laughs> op een badkamer tegen. Ja, ik heb, je hoort dat ik het er gewoon op Ja, het piept. Maar ik zet even een kruis, want ik had er eerst een vis had ik opgeschreven. Oh, nou, doe je dat. Ik ben een beetje een dommertje. Het is oh. eigenlijk een wonder dat ik hier achter die microfoon zit. <lacht> maar daar praten we later over. <lacht> ik, ik hoop dat het je goed gaat. Dankjewel, Ik, ik vind Petra. dat je een heel mooi boek hebt gemaakt. Dankjewel. De blinde fotograaf. Hannes Walraven. Leven en werk van Hannes Walraven. Fotograaf, audiograaf. Leuk dat je er was. Hé, hey, bedankt. Dank, meneer Walraven. Dit was uitzending 4163. Morgen om half acht, Petra Possel met Mandjaren. Het lekkerste programma van Radio 1. En wij zijn er maandag weer. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook het middagconcert op dinsdag...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 Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond. Langs de lijn en omstreken tot 11 uur. We gaan zometeen napraten over de gemeenteraadsverkiezing. En dat doen we met twee bijzondere mensen... van een lokale partij in Katwijk en Helmond. En het Formule 1 seizoen begint dit weekende in Australië. We gaan er zometeen over praten met twee volgers... die ter plekke zijn in Melbourne. Renier van den Berg was vele jaren lang de weerman bij RTL. Maar sinds 1 februari is hij gestopt. Wat doet hij tegenwoordig? Het antwoord geeft hij straks live hier in de studio. En we bespreken alles natuurlijk rond het Nederlands elftal Morgen de eerste in het land van Ronald Koelman als bondscoach. Tot 11 uur, langs Leiden en omstreken. U weet het, u kunt meekijken via npo-radio 1nl ja, u heeft het ongetwijfeld meegekregen. Huiveringwekkend nieuws uit Den Haag vandaag. Een man is daar van de publieke tribune in de Tweede Kamer gesprongen. De man, zijn activist, Hans Kamperman... zou op deze manier geprobeerd hebben een eind aan zijn leven te maken... en aandacht te vragen voor de legalisering van Wiet. Domien Esselink, journalist van de Gelderlander in de Achterhoek. Ik kende Hans Kamperman persoonlijk... en uh, kan ons meer vertellen over hem, over zijn, de persoon zelf... en zijn strijd voor Wiet. Domien, ja. goedenavond. Goedenavond. Je bent ook bij hem thuis geweest. Hij zoals bij jou thuis geweest, las ik. Uh, je hebt hem geïnterviewd. Ja. Eerst eventjes, hoe kwam het nieuws bij jou binnen? Ja, dat was wel even heftig. Uh, ik schrok er nou, toch niet echt van. Want hij is... Uh, hij is zo idealistisch. En hij uh, gaat zo ver in zijn strijd... dat hij uh, soms ook het overzicht verliest. En hij liep een beetje op uh, de laatste benen, heb ik de indruk. Dus... Ja, dit verwacht je niet, laat ik het zo zeggen. Maar een klein beetje verbazing is er ook niet. Ja, het is te treurig voor woorden dat hij het gedaan heeft. Maar het past wel een beetje bij hem. En ja, het is een, het is een beetje een, een idealistische activist... Hij, hij, hij, ja, ik ken eigenlijk niemand die zo so idealistisch is ingesteld als Hans Kampelman. Nee, en maar goed, voorheen het leven hè, en, en hield hij zich niet euh, laten we zeggen, ging hij niet demonstreren voor het Tweede Kamergebouw. En dergelijke. Hij was echt een, een zakenman. En hij heeft ja. euh, geloof een natuurreservaat ergens in Canada. En maar het begon ja. een beetje mis te gaan. Nadat hij was veroordeeld voor het in bezit hebben van wiet. Wat gebeurde daar precies? Hij heeft uh, hij zorg een gegeven moment thuis uh, wietplanten gaan uh, verbouwen. Uh, hij heeft in zijn vriendenkring uh, mensen met kanker. En hij denkt van nou, die ga ik helpen. Dan ga ik ook uh, wietplanten verbouwen. En dan uh, laat ik daardoor iemand anders uh, medicinale wietolie vermaken. Ja. Die mag vijf planten hebben. Nou, hij, hij was er zo zuinig en hij, zo uh, liefhebbend voor. Hij kreeg planten van 3,5 meter hoog. En die reuze, die heeft hij getopt. En... Op een, zondag, of op een zaterdag, en die lagen te drogen in, uh, in zijn woning. En dan moet je je voorstellen, hij woont in, een, in de duurste fila van Groenlo. En dat zijn echt uh, allemaal uh, verhuizen. Hij heeft daar zo'n nul-energiewoning laten bouwen. En ja, daar is de politie binnengevallen op een zondag. En er waren meer mensen met uh, viettoppen aanwezig, met eigen oogst. En ja, de politie heeft die wietoppen ook gevonden. Vandaar dat hij veroordeeld is voor handel in wiet. Ja, even om de feiten, want of het nou inderdaad... Je zegt, nou dat waren de andere mensen die hadden daar ook wiet liggen. Je mag inderdaad volgens de wet vijf wietplanten hebben. Ik begreep dat hij daar zelf op verschillende momenten... ook verschillende dingen heeft gezegd. Dat hij eerst heeft gezegd, nee, dat was inderdaad wiet van anderen. Wat meer dan die vijf was. Maar later zei hij weer dat het wel allemaal van hemzelf was. Hoe zit dat precies? Ja, dan zit je weer in zo'n schimmelcircuit. En dan gaat die mensen... Uh, dan heeft hij misschien iets, iets te veel gezegd en dan wilde hij zich beschermen. En daarmee is hij ja, eigenlijk wel de fout in gegaan, want hij had beter op kaart kunnen spelen. Maar ja, die mensen die, uh, die, die, die, die, die, die wilde hij ook niet uh, verlinken bij justitie. Dus op die manier uh, is hij er zelf uh, voor opgedraaid. Ja. en Hij uh, is in een hoger beroep gegaan en in een hoger beroep is hij uh, uiteindelijk ja, veroordeeld zonder straf... En dan zou je zeggen, nou prima. Maar in zijn geval niet, want hij, daardoor had hij een strafblad. En met een strafblad kom je Canada niet meer in. En in Canada heeft hij een natuurreservaat, het Blue Lake Center. En dat laat hij beheren door, door uh, indianen. En dat wil hij helemaal terugbrengen naar de natuur. Mm. En hij kon Canada niet meer in. En zijn vrouw is daar nu, met, met haar broer. Die zijn daar op uh, een paar weken en... Uh, ja die, ja, die heeft dus in Canada uitgerekend op die plek gehoord... dat hij uh, deze actie heeft ondernomen. Ja, ja bizar. Ja, heel um, bizar. Ja, weet, weet je hoe het met hem is eigenlijk? Het gaat... Uh, ik heb uh, een uh, bericht gekregen via een uh, journalist in Den Haag... en die heeft op de Facebookpagina gezet van hem van dat het uh, oké okay met hem gaat. Dus uh, ja, hij leeft nog. Ja. Ga je contact met hem zoeken? Ik ga contact met hem zoeken deze dagen, ja. En hij, uh, hij zal er nu nog even niet aan toe zijn, maar ik ga wel contact met hem zoeken. Ja, Zeker. Wat, voor, wat voor gesprek gaat dat worden? Ja, geen idee. Uh, dat zal... Uh, hem kennende is heel open. En uh, zal hij wel de dingen vertellen dat het... Uh, want hij heeft eigenlijk heeft hij op zijn eigen Facebookpagina aangekondigd van... Nou, dit was het en uh, sorry voor degene die ik hiermee uh, verdriet doe maar ik zie geen enkele andere uitweg om aandacht te vragen... voor de legalisering van uh, cannabis. Ja, hij, sta, ja. hij loopt al twee maanden daar rond, over het Binnenhof. Ja. En je zegt echt, hè, want, uh, het, is, het is echt een goed zak. Hij heeft alleen maar goede intenties. De man heeft uh, zelfs nog ja, nooit een joint gerookt, ja. lees ik. Niemand, niemand is alleen maar ja, goed, natuurlijk. Nou, uh, in die zin, uh, ik, ik hoor ook andere geluiden... <laughs> van uh, mensen die uh, weer afhaken bij hem... die, uh, die zeggen van ja... Maar nou ja, het zijn niet alleen maar goede dingen die hij doet. Ja, die bewijzen die krijg je niet. En dat is alleen maar uh, anoniem en uh, off-the-record. Uh, off maar ze willen het niet bevestigen. Ja, en dan kun je er niet zoveel mee. Ja, overigens... Maar in de, regel, het, het, in de regel is het een... Uh, ja, het is een, best wel een naïeve man. Die, uh, ja, die wel heel erg uh, met de medemens uh, betrokken is. En die echt... Is hij, echt hij is ervan overtuigd dat hij hem op de aarde kan redden. Ja. En ja... Ja, nou, hey, overigens, zei je net in een bijzin, uh, hij loopt er al twee maanden rond, maar dat was omdat hij... dat was in zijn strijd, hè, voor de legalisering ja, van wiet. Ja, voor de legalisering uh, van wiet, ja, dat klopt, ja. ja. En dan met name de medicinale cannabis. Ja. Goed, eh... Um, uh, Want dank... hij is nog nooit een joint groot zelf, hè? Om ja. Om maar een beeld te schetsen. Ja, maar dat weet je ook ja. niet 100% zeker, toch? Nee, maar dat heeft hij mij verteld. En, maar die man die leeft zelf ook zo gezond. Ja. Hij, en hij... Ja, het is iemand... Hij, hij heeft uh, een bedrijf gehad, heeft hij verkocht... en... Uh, dan is hij goed kunnen verkopen. Hij is lid van de schaakclub. Hij is lid van de, van de dartsclub. Hij, hij loopt hard. Hij doet aan survival. Ja, dat en, de, dan rook als... je nooit een joint. Het is onwaarschijnlijk ja, in ieder geval. Ja, ja. Hey, en, en ga je nog naar die bijeenkomst? Want er is volgende week woensdag om uh, drie uur een bijeenkomst in de Tweede Kamer... voor getuigen van het incident, maar ook voor mensen van buitenaf. Uh, heb jij de behoefte aan om daarbij te zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee. Hm. Okay. nee, nee. Kijk, ik ben zelf geen activist, hoor. Nee, ja. dat, uh, dat uh, zegt ook niemand. Maar, uh, je bent journalist nee. van de dus Gelderlanden. Je, ja. Omdat je hem goed kent. Oké, okay, dankjewel, Domin, ja, uh, Domin ja, Eijsgelink ja. was dat, journalist ja, van de Gelderlanden. Goedenavond.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 the oh yeah oh yeah doesn't stop to think it's because of he always doing right he stays healthy the girls in the alleys won't get hold of him he's got no For that kind of sin he, he's not a member of the Catholic Church The pastor of his town got sent down for death. He sees the boys from Sunday school It's hard to believe what he read in the morning news But oh no, it's alright, Mr May En Mr. Maker. Niet het CDA of de VVD, maar de lokale partijen zijn de grootste winnaars van deze gemeenteraadsverkiezingen. Aan de lijn hebben we twee bijzondere winnaars. Hockey International Bob de Voogd. Hij was lijstduur voor het lokale partij Plan Helmond. En Sonny Speck, de jonge lijsttrekker van de gloednieuwe partij Durf Katwijk, die vanuit het Nietste gemeenteraad inkomt met drie zetels. Is eens even naar Helmond. Bob, goedenavond. Goedenavond. Ja. Een van de bekende sporters, je zat hier, uh, voor, uh, we hebben even gecheckt net in september nog op tafel, toch Robert? Met Robert Kemperman, ja, toch? Ja. ja, samen met Robert, ja. ja. En sindsdien uh, heeft je een grote loop genomen, want uh, je bent lijstduurder geworden. Sindsdien <laughs> <veranderen>. vooral. <Ja>, ja. <laughs> ja, ja. Ik bedoel, ja, je was nu al eens kampioen, maar goed, ja. dat is natuurlijk niks vergeleken bij zo'n gemeenteraadspositie. Of in ieder geval lijstduurschap, want dat was het. Hoe ben je zo betrokken geraakt bij de lokale politiek? Um, nou, één hele simpele reden. Uh, mijn moeder staat op de lijst. Uh, dus dat uh, linkje was snel gelegd. Um, ik ben gevraagd uh, begin vorig jaar door uh, een oud-docent van mij... die nummer twee op de lijst stond. En uh, ik, ja, ik heb daar een paar keer over nagedacht. Uh, het plan doorgelezen. Um, en daar heb ik ook met mijn moeder over gesproken. En ja, ik, ik werd er wel enthousiast van. En, en, uh, ja, ik wilde haar daar ook wel steunen. Dus ik heb toen besloten dat te doen. Dus uh, ja, zodoende. Aan welke kant van het spectrum staat uh, plan uitroepteken Helmond? Ja, dat is een goede vraag. Het zit eigenlijk op een aantal punten aan de linkerkant... en een aantal punten aan de rechterkant. Dus ja, in de midden zou ik dan zeggen. Ja, ja daar dus schiet ja. u dus weinig mee op. Uh, maak het eens ja. concreet, noem eens even een paar speerpunten. Uh, nou, het is natuurlijk een, een lokale partij, dus het zijn met name lokale uh, speerpunten. Eén uh, groot speerpunt is een ton voor elke wijk uh, in Helmond. Een ton? Uh, 100.000 euro bedoel je daarmee? 100 100.000 euro, ja. Met het idee uh, dat de lokale bevolking eigenlijk per wijk kan bepalen uh, nou, wat er belangrijk is voor hun wijk. Dat de, de bewoners ook echt daadwerkelijk gaan meedenken over uh, nou, hoe, hoe ze die ton kunnen besteden. Maar de ene uh, wijk is toch is... groter dan de andere? Ja, dat is een goeie. ja. <laughs> Daar heb je nog niet over, ja. over na <laughs> <laughs> ja. ja, je, je bent de eerste die dat zegt, dat waar? Dat ja. meen je niet. <laughs> ja, um, de ene wijk is uh, misschien duizend inwoners dus en de andere wijk drieduizend. Ja, de, ja, dat is, de, al de dat is inderdaad ja. ook wel zo. Ja. Nou dan heb je punt wel gemaakt, Rens. Oké, okay, sorry. Ja, goed, erop Gaan Nee, dat is, dat is een punt. Uh, een ander leuk punt waar, waar ik me ook wel aan stokt... Uh, is het terugbrengen van de sportschalen in de stad. Uh, dat is jarenlang eigenlijk een, een jaarlijks evenement geweest. Ik heb er zelf uh, een aantal, ja, ik denk jaar of tien uh, terug ook aan, aan deelgenomen. Maar het is toch wel iets leuks in de stad. Uh, dat is nu verdwenen. Uh, daar hebben zij zich weer hard voor gemaakt om dat terug te krijgen. Maar hopelijk gaat dat ook, uh, gaat dat ook lukken. Uh, dus daar voelde ik mezelf natuurlijk ook wel bij betrokken. Uh, ze hebben een heel nieuw centrumplan uh, opgesteld. Uh, Helmond is een, een stad die de laatste jaren sterk ja, veranderd is eigenlijk. Uh, het centrum heeft een flinke opknapbeurt gehad. En dat is nog steeds gaande. Uh, er stond ooit een hele grote fabriek midden in de stad... waar nu eigenlijk een lege vlakte ontstaan is. Nou, daar hebben zij een heel mooi plan voor gemaakt... hoe dat uh, ja, bij, de, bij de stad, bij het centrum te betrekken. Ja. Uh, ik heb daar jarenlang zelf vlakbij gewoond. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die mij persoonlijk wel, uh, ja, ook, ja, waarbij ik mezelf wel betrokken voelde. Dus dat uh, waren ook wel dingen waar ik achter kon gaan staan. Ja, Bob, maar Bob, uh, het, het klinkt hartstikke mooi als ik dat zo hoor. Die ton voor elke ja. wijk en het sportgala terug. Dat spreekt mij natuurlijk ook aan. Jou al helemaal ja. natuurlijk, want dan ga je hem zelf winnen. Als je Aardig. een beetje, beetje Marcel hebt. Maar um, hoeveel zetels heeft dat opgeleverd? Nou, het is uh, één zetel geworden. De eerste keer dat ze meedoen. Dus uh, uh, ja, het is een beetje gematigd positief, denk ik. Uh, stiekem mijn hoop op, uh, op misschien wel twee of drie zetels gehad, denk ik. Ja. Um, dat is uiteindelijk niet gelukt. Um, ja, maar uiteindelijk wel een zetel. En het uh, is de eerste keer dat het plan in de, in de raad komt. Dus dat is uiteindelijk al een, uh, een positieve ontwikkeling. Ja. En je moet ergens beginnen. Dus uh, nou, laat het een. Uh, een mooie start zijn en uiteindelijk uh, ja, over, voor de volgende keer uh, hopen op meer. Maar... Ja. ja, uiteindelijk wereldheerschappij toch? Ja. Hij ja. ja. ja. ja. nee, ja. klinkt, ja. klinkt al als een goede politicus. Uh, nou ja, nee, nee, zeker. Wat, uh, ja. Ja. Uh, Sonny Spek, goedenavond. Ja, goedenavond. Vanuit Katwijk, lijsttrekker van de gloednieuwe partij... die vandaag dus wakker werd met drie zetels op zak. Gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Ja, Durf een prachtige Katwijk. Prachtige prestatie. heel erg blij mee. Ja, en ook verwachte prestatie of uh, was je een beetje verrast? Ja, nou eigenlijk wel. De afgelopen maand zijn we langs heel veel huizen geweest. We hebben veel op straat gestaan. En we merken gewoon dat veel mensen uh, behoefte hadden aan verandering. En uh, ja, veel mensen konden ons ook vinden in onze punten. Uh, dus we hadden het eigenlijk wel verwacht. Veel mensen zeiden, nou, maximaal één. Je uh, bent een jongere partij, trekken je niet genoeg mensen aan. Maar uh, we hebben het tegen heel bewezen. En we hebben vandaag onze eerste fractieoverleg gehad. Ja. Uh, en we hopen mee te kunnen gaan praten met het college. Want even, hè, als je mensen op straat spreekt, mensen bij Haast. Uh, ja, tenminste, uh, waar ik ja, woon, is dat zo ook het in is. Maar je hebt dan een half minuut. Wat, wat vertel je dan over de partij? Nou ja, wij vinden het vooral belangrijk dat burgers weer worden betrokken bij de politieke besluitvorming. We zien dat er heel veel gebeurt waar eigenlijk iemand helemaal niets meer over te zeggen hebben na de verkiezingen van afgelopen woensdag. En daarom vinden wij het belangrijk dat het gemeentelijk referendum wordt ingevoerd. Ik hoorde net ook iets over burgerparticipatie. of wie een ton voor elke buurt. Nou, wij zeggen dan meer van directe inspraak. En, zodat echt burgers uh, nauw worden betrokken... en zodat het vertrouwen in de politiek ook toeneemt. Mm -hmm. ja, verder doe ik de woningnood. Nou, ik, zei, ik ben zelf 20 jaar, ik moet uh, 7 jaar lang wachten op een woning. En dat is gewoon heel erg lang. En we hebben de mogelijkheden om dat op, uh, op te lossen, die woningnood. En daar moeten we ook echt kort termijn werk van gaan maken. Ja, precies. Binnen huh? 30 seconden. Dat heb je goed gedaan. Ja, ik heb uh, geoefend. Nee. Ja, dat, is, dat is een oren, ja. De, maar goed, die, de, de, die, jullie stonden bekend als een, als een jongere partij. De oudere Katwijkers ja. die hebben jullie nou ook uh, ja. voor jullie weten dus, te winnen. Tenminste, dus, uh, al een, een deel daarvan. Het is daarvan. geweldig. Het is echt, uh, je ziet natuurlijk in Katwijk. Zoals je waarschijnlijk wel weet. Het is een conventionele gemeente. Ja, Veel daarom. christenen. Ja. En vooral Katwijk aan Zee het staat daarom bekend. Maar we zijn na uh, het CDA, de christene SGP... zijn we de grootste partij in Katwijk aan Zee geworden... Volgens mij. Mm. Uh, dus dat is, dat is natuurlijk een prachtig resultaat. En uh, veel mensen hebben behoefte aan iets anders. En we hebben ook veel christenen binnen onze partij. We zijn echt een mailmoes. Ik hoorde net op de vraag van, jullie links of rechts? En ik zei altijd van, ja, kijk, het mooie aan de lokale partij is... is dat je echt kan inspelen op de lokale vraagstukken. En of mm. je dan nou links of rechts bent, dat doet er eigenlijk niet in toe. Als je op een gegeven moment ook voor de woningmarkt... je wat linksere oplossingen nodig hebt, dan ben je wat linkser. En als het gaat om veiligheid, ben je wat rechtser, ja. ja. Zo simpel is het. En misschien moeten we gaan stoppen. Totdat er drie mogelijke oplossingen zijn. En de ene is wat meer links en de andere wat meer rechts. En dan moet jij kiezen wat je de beste vindt. Ja, precies. En dan zijn we heel pragmatisch. Maar ik vind dat we moeten stoppen met dat... ze constant in hokjes denken. Van ja, ze heeft vaak een bepaalde ideologie. Vooral lokale politiek. Is het goed dat lokale partijen daarop in kunnen spelen? Dat ze niet gebonden zijn... Ja, ik, ik, ik, ik snap het, je bedoelt, wat je wil zeggen. Je moet, je moet eigenlijk niet naar links en rechts denken... maar eigenlijk gewoon in, in, in, in per, per onderwerp. Maar pak dan, dan eens even onderwerp uit. Uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat de winkels dicht zijn op zondag. Dat ligt natuurlijk nogal gevoelig. Dat is nogal een... Uh, nou, nogal dat is een perfect voorbeeld. een perfect voorbeeld. Ja. Ja. Ja, perfect voorbeeld. Ja, wat ik zeg, er zijn nog heel veel partijen zoals de VVD die zeggen... ja, het moet gewoon vrij zijn. Er zijn ook weer uh, wisselijke partijen van... nee, het moet dicht zijn. Uh, zondag is een uh, rustdag. Nou, wij hebben bijvoorbeeld gezegd... Van, nou, uh, laten we eens een test uitvoeren. Veel mensen zijn bang... Dat kleine ondernemers het zwaar gaan krijgen als de, als de zonnige openstelling doorgaat. wij hebben gezegd van nou, laten we eerst een test uitvoeren. één keer in de maand. Uh, kijken wat de gevolgen zijn voor de kleine ondernemers. Is het zo dat die kleine ondernemer er dus last van gaat krijgen, dat die misschien wel moet gaan sluiten. Die pakken, die slager, die het al zwaar hebben, de huurprijzen zijn gewoon hoog. Dan doen we het niet. En als het blijkt dat het wel goed gaat, nou, dan kunnen we er wel mee instemmen. Dus ja, zo zijn we daar redelijk pragmatisch in dan gaan We dan zoeken we echt naar een oplossing. Ja, nou, dat, uh, dat klinkt als een partij waarmee uh, te besturen valt. Uh, Bob ja. de Voogd, hoe zit dat bij jullie? Hè? Maak je nog kans om, uh, om mee te besturen in het college? Um, pff, dat is een goede vraag. Ik durf het uh, niet te zeggen, nou, we hebben één zetel. Uh, dus dat is vrij klein. Ja. Uh, bij ons is het eigenlijk, vind ik, dat de landelijke partijen... toch best wel hoog scoren nog. Uh, in tegenstelling tot, de, tot andere steden. Uh -huh. uh, ik geloof CDA... Uh, ik moet goed zeggen, VVD, Groening bij ons grootste. Allemaal vijf, zes zetels gehaald. Dus best wel, uh, best, best fors nog. Ja. Um, dus ja, ik durfde, ik, ik kan er eigenlijk heel, heel moeilijk een inschatting van maken. Zo diep ben ik ook niet bij betrokken. Je was, zetels, ja, je zetels, was nee. natuurlijk alleen maar lijstuur, dus voor jou is het nu ja, eigenlijk is het ook weer even verklaard het avontuur. Voor mij zit het er nu op. Um, ik, ik, ik vond het wel heel bijzonder om het, om het mee te maken. Ja, en nu um, zeg je gewoon, mam, succes ermee. Nou, <laughs> nou, weet je, als ik op sommige punten betrokken kan blijven, zou ik dat misschien dat wel is leuk zijn ook. Ik, ja. Ja. Je, je merkt toch hoe, hoe dat leeft in zo'n zo stad, in zo'n ja. gemeente. Ja, ja. En ik, ik kan me ook wel vinden in de punten die, die Sonny net ook aangeeft. Uh, Lekker ja, je, je pragmatisch. Je merkt toch, er zijn directe problemen in de stad die je gewoon als, als partij toch wel heel concreet kan aanpakken. En dat is denk ik het verschil met de landelijke politiek. Ja. Dat het veel dichterbij is en veel dichter bij de mensen staat. En Duidelijk. Ik denk dat daar de lokale partijen wel, uh, wel, wel ook een grote winst hebben gemaakt... nu bij deze verkiezingen. En, uh, en hopelijk over uh, vier jaar dat plan daar uh, nog iets meer uh, bij kan doen. Ja. Dat zou mooi zijn. Bob de Voogd, dankjewel. Ja. Hockey International. Dat zeggen we dus ook tegen Sonny Spek van Durf-Katwijk. zo zei Als hij gaat fluiten, dan halen we weg, anders halen we het niet. Ja. Dus dat is ongeveer ik Ken nu... de mechanics en uh, over my shoulder. Ja, we wilden ook graag nog naar Reinoud, want die is met iets bijzonders bezig geweest. Iedereen herinnert zich nog die indrukwekkende beelden... van de MH17-slachtoffers die aankomen op vliegbasis Eindhoven. De aanstaande zaterdag wordt daar een tweede monument onthuld... ter nagedachtenis aan die vliegramp. Verslaggever op mij was er vandaag bij... toen het gedenkteken werd geplaatst. Nou, daar komt de stoet aan. Ik zie een uh, vrachtwagen met daarop het monument wat hier geplaatst gaat worden. Begeleid door vier motoren van de marechaussee. Ja, vandaag is het toch wel even een... Uh, ik word toch een beetje emotioneel van. Uh, een mooi moment, van uh, drie jaar uh, komt toch uh, het beeld eigenlijk op de sokkel te staan. Mijn naam is Ronald Rutten en ik ben destijds hulpverlener geweest... bij de aankomstceremonies uh, van de slachtoffers uh, met de uh, MA17. Drie jaar geleden uh, heb ik een eigen stichting uh, opgericht. Uh, stichting Walk for Two Naar Met als doel een uh, gedenkteken uh, aan de gemeenschap te mogen geven... wat memoreert aan die aankomstceremonies. Waar zijn we op dit moment? Waar staan we? We staan uh, bij vliegbasis uh, Eindhoven aan de hoofdingang. Dit is de plek geweest waar al die rouwauto's de weg hebben gevonden naar Hilversum... Uh, om daar geïdentificeerd te worden. Ja, want ik stond hier net even te kijken, jullie op te wachten... en jullie ja. kwamen ook onder begeleiding van motoren. De Marot ja deze kant ja. Ja. op. Deze mensen hebben ook destijds de rouwstoet begeleid... en vinden dit zo mooi dat er ook iets komt... niet alleen voor de nabestaanden, maar ook voor de hulpverleners. En ja, dan zegt ze van, mogen we dit echt als eer betonen... dat jij dit voor ons doet, mogen wij dit terug doen. Ja. Emotionele rit. Op die vrachtwagen die nu achteruit rijdt... Ja. ligt dus dat, dat monument wat ja, hier geplaatst zo? gaat worden. Ja, ja mooi. Het beeld heet uh, de Verbinding en het memoreert aan de verbinding die destijds heeft plaatsgevonden hier tussen de slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. Hij wordt Ik ga ik kijken, met je ja, ja, nou, mee, want ja. hij wordt op dit moment van de vrachtwagen getakeld. Ja. We gaan even kijken of we een goed plekje kunnen vinden. Ik zie helemaal geen pers, geen journalisten. Nee. Ik ben geloof ik de enige die even mag kijken. Hè? Dat klopt, hebben we het bewust gedaan. We vinden het ook belangrijk dat de onthulling die aankomende zaterdag, waar wel heel veel media-aandacht voor gaat komen, dat we dat ook nog wel even een beetje geheim willen houden. Een paar hekken met wat doeken eromheen. Ja. Het wordt dus wel een beetje afgeschermd van de buitenwereld, hè Klopt. Tot ja. die tijd. Ja, hier achter het doek vinden we momenteel een, een sokkel... bestaande uit 298 stenen. En al die stenen staan symbool voor natuurlijk voor ieder voor een slachtoffer. En uh, ja, daar, daar komt straks het beeld uh, op te staan. Nou, ik denk dat het nu gaat gebeuren. Ja. Ja, ondertussen sta ik zelf ook maar even te filmen... want uh, ja, dit zijn toch de unieke beelden. Wat gebeurt er nu? Ik ga mijn in de gaten nu voor het monument eigenlijk in te plaatsen. Ja, op de sokkel. Spannend moment, Toon. Nou, nou, jongen. Nou, en hij hangt hier echt letterlijk boven ons. Hij komt nu bijna naar beneden. Ik ben uh, Toon Heijmans. Beeldend former. Hij staat. Ja. Hey, Toon. Toon, dat heb ik toch met z'n allen uh, gedaan. Moet uh, je ja. kijken. Mooi, man. Mooi. Joh, jongen, jongen. Vind ik ook Ja, klappen toch wel indrukwekkend als je het zo hoort. Zeker. Straks praat Rijnoud uitgebreid verder met maker Tone Heijmans en een aantal nabestaanden. Ja, Rijnier van den Berg is zometeen hier. Die uh, gaat ook het plastic aanpakken. We hebben vanmiddag gehoord uh, plastic in, in zee en in het water. Vanmiddag gehoord dat er uit nieuw onderzoek blijkt dat er vier keer meer plastic in de stille oceaan drijft dan eerder werd gedacht. Goed, zometeen gaan we uh, aan een oplossing werken met uh, Rijnier. Tot zo. Tot zo. naar NTO Radio 1. Het stembureau telt hier de stemmen. Zeven stuks dus komen kort. We mogen opnieuw gaan tellen. Dat moet natuurlijk wel streng zijn, hè? Ja, zeker. Alles moet wel kloppen. Het NOS Radio 1-journaal. Wat opvalt als je gewoon naar een aantal steden kijkt... zijn de lokale partijen ook echt de grootste geworden. We zien wel een beeld van een verdere versplintering... van het politieke landschap in de gemeente. Ja, dat wordt nog een heel gedoe om colleges te gaan vormen in ons land. De lokale partijen die steeds driftig op de deuren van de macht hebben geklopt... en uiteindelijk nu wel de grootste worden. Met Jurgen van den Berg. Kom nu maar op met goede plannen voor onze steden. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke werkdag ochtends van 6 tot half 10. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Accessforall, first class internet. Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort fietsvoordeelshop.nl. NPO Radio 1.